Over de rellen in Haren. Hij wacht de oordelen af van de commissie Cohen... die gisteren door de gemeente Haren werd ingesteld. Vragen over hoe de politie, de overheid, het openbaar ministerie... en andere instanties hebben gefunctioneerd... moeten in dat onderzoek worden beantwoord, zei Opstelte in de Tweede Kamer. Hij hoopt dat de resultaten er snel zullen zijn. De minister zei dat hij contact heeft gehad met de autoriteiten in Haren. Hij heeft, hem vrijdagnacht, uh, uh, hij heeft vrijdagnacht een sms gestuurd naar de burgemeester. Opstelte over zijn uitgangspunten. Dat we een burgemeester die in een crisissituatie bezig is, niet storen met de obligate vraag, kan ik iets voor u betekenen? Ik heb hem gevraagd om als die tijd heeft mij te bellen en dat is zaterdagochtend vroeg gebeurd. te bekijkt nog wanneer hij alsnog naar haren gaat.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 In de Tweede Kamer zei de minister dat er een menselijke fout is gemaakt... en dat er maatregelen moeten worden genomen. De journalist had op een hackerscongres een niet-bestaand identiteitsbewijs gekocht... waarop Lichtbildausweis stond, de naam van een Duits ID-bewijs. Bij verschillende ministeries, de AIVD, het stembureau, musea en de politie... werd de kaart bij de ingang geaccepteerd. De minister benadrukt dat de journalist met deze ID-kaartengebouwen... niet daadwerkelijk is binnengekomen.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 Bestuurders die al met de pas te maken hebben, zijn ook niet enthousiast. Het weer vanuit het zuiden buien over met, met kans op onweer. Vanavond vooral buien in de kustprovincies. Morgen in het hele land buien. En regen alleen in het westen, af en toe zon. Het wordt zo'n 17 graden. Met BouwConnect werkt Bouwend Nederland sneller, slimmer en met minder fouten. Hoe?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 Heyo. Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Groeteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hij is er, Frans Wijsglas, oud-voorzitter van de Tweede Kamer. We hadden hem een aantal keren aangekondigd in het vorige uur... maar nu is het zover, meneer Wijsglas. Goedemiddag. Meneer Wijsglas, goedemiddag. Hij is in studio radio van Radio Rijnmond, dus niet hier. Dus kan hij ons horen, is nu de grote vraag. Meneer Wijsglas. Nou, we dachten we dat hij er was. <laughs> is hij er nog niet? Maar we hebben nog andere gasten. Precies. Te gast is nog cabaretier en actrice Sander Wallace de Vries, directeur Willemien van Aals van het Nationaal Filmfestival. Uh, Vic Meijer is er nog, journalist Elma Draaier is binnengekomen. Maar ik wilde heel graag even praten over de foto die op Twitter is verschenen van de drie kandidaat-kamervoorzitters. Want het komende uur wordt de nieuwe kamervoorzitter gekozen. En uh, Sander, weet je al wie uh, het moet worden van die drie? Want je hebt ze nu gezien. Ja, de klein, nou ben ik de naam weer kwijt, maar de kleinste Mevrouw van de twee Ariep, vrouwen. Ja. ja. Dat die moet het worden? worden. Ja? ja, dan kan ik die nadoen. Okay, die is maar het als leuk. de andere vrouw het wordt, kan Paul Groot die vrouw weer heel goed nadoen, denk ik. Oké, okay. dus... dus je selecteert puur op uh, de mogelijkheid om het al dan niet na te doen. Ja, dat is mijn enige belang. Goed. <laughs> Straks kunt u ook nog luisteren naar onze dichter bij de Dag. Dat is Luiten. Maar eerst een appeltje schillen met. Wie nee, schilt er vandaag ons appeltje? Dat is vandaag uh, columniste Elma Draaier. Elma, je wilt het hebben over de AOW-politie? <laughs> over de AOW. Over AOW'ers die wellicht niet helemaal volgens de regels van het spel handelen. Het is zo dat je een hogere uitkering krijgt als je in je eentje bent. En als je nou toch een partner hebt, maar dat verhult dat je... Die je hebt, dan hou je zo'n hoge uitkering. En met z'n tweeën krijg je een lagere uitkering. En okay, nou, om dat te voorkomen, dan gaan we even luisteren wat er dan zou kunnen gebeuren. Oh, u met tandenborstels mag tellen. Liever niet. Het is een beetje privé. Die persoon die dan een uitkering krijgt, die maakt natuurlijk wel een uh, aanspraak op algemene middelen. Vind ik vind het wel erg dat in de, in de belevingscirkel van, van mensen komen en erg privé. Ja, ik weet niet wat het, wat het tellen van tandenborstels zou te maken hebben met opvoeren van vrouwen. Ja, inspecties zoeken naar tandenborstels, is dat waar we het over hebben? Um, ja, zo wordt het natuurlijk, zoals dat heet, in de volksmond wel genoemd. Het gaat wel om huisbezoeken. En uh, die kunnen, een, een uitkeringsinstantie kan die uitvoeren, ambtenaren, van. als er onduidelijkheden zijn over de situatie. Dus niet zozeer of ze denken er wordt echt gefraudeerd. Maar als er onduidelijkheid is, dan kunnen zij gaan kijken. Uh, th thuis bij iemand gaan kijken onaangekondigd. Ja. Nou, dan mag je hem nog altijd weigeren. Dat, is, dat mag. En dan kunnen ze op een andere manier, kun je zeggen, nou, u kunt, kunt op een andere manier zien dat ik echt wel in mijn eentje. Ben. Maar als je dat ook niet wil, dan word je gekort op de uitkering. Met wie ga jij het appeltje schillen? Met de directeur van de AMBO, de Oudere Bond, Liane den Haan. En die is heel erg tegen dit voorstel. Dat wordt dus op dit moment in de Eerste Kamer behandeld. Het is al helemaal door de Tweede Kamer gegaan. En ik heb begrepen, noemt zij dat bijvoorbeeld inderdaad de tandenborstel Gestapo. Mevrouw den Haan, is dat zo? Goedemiddag van de AMBO. Nou, dat is een mooie uitdrukking. Dat woord heb ik in ieder geval nooit in de mond genomen. Elk. Kijk, laten we vooropstellen dat wij als Ambo ook vinden... dat fraude gewoon niet getolereerd moet worden. Maar wij vinden wel dat je ten eerste... niet zonder gerichte verdachtmakingen... deze mensen onaangekondigd moet bezoeken. En daarnaast vinden wij eigenlijk ook... dat er gewoon objectieve criteria moeten komen... zodat mensen kunnen toetsen of je samenwoont ja of nee. Want... Maar dat is, dat is toch uh, het, precies het probleem? Dat ja. het zo mistig is. Ik bedoel, ook... Uh, als als zeg maar, zeg, iemand van, van, die een AOW heeft, die kan toch een partner hebben... eigenlijk samen een huishouden voeren, maar toch nog een huis ergens anders hebben... dus doen alsof ze niet samenwonen, dat is toch precies het probleem? Ja, Kijk, u zegt ook doen alsof ze niet samenwonen. Het is ook aangetoond door de Sociale Verzekeringsbank dat de meeste mensen die in overtreding zijn, dat helemaal niet eens goed weten. Sterker nog, bij de Sociale Verzekeringsbank hebben wij een aantal keer casussen neergelegd. Dat zijn 24 casussen van zeg maar, mensen die wel of niet samenwonen, waarvan zij ook niet konden aantonen of dat nou echt samenwonen was, ja of nee. Dus <lacht> dat, ton... dat, is, dat is natuurlijk verdrietig, maar er is ook 1438 keer aangetoond dat er wel was gefraudeerd. Ja, waarvan in 18 gevallen mensen het ook echt bewust hebben gedaan. U hebben de cijfers heel goed ja, op orde, dames. We maar mevrouw de nou, wat is nou uw bezwaar tegen die inspectie? We hebben op zich geen bezwaar tegen inspectie. Behalve dan dat, je, dat ook de inspecteurs goede objectieve criteria moeten hebben... op basis van waarvan zij de controles uitvoeren. Die hebben zij nu ook niet. Ook de SVB zit hier een beetje met de hand in het haar. Ja, want dat is een En dat het dat maatwerk, niet zonder gerichte verdachtmaking het, het, het, moet elke gebeuren. Uh, Elk uh, geval is weer anders. Het is natuurlijk heel moeilijk om daar zo'n hele harde uh, richtlijn uh, uh, voor te geven. Dat heeft uh, de regering ook in zijn toelichting bij, uh, bij uh, de besprekingen in de commissie gezegd, heel duidelijk. Dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Dus het is een beetje zoeken naar hoe je dat precies nou ja, dus gaat doen. Je kunt natuurlijk ook gewoon de gemeentelijke basisadministratie... als uitgangspunt gebruiken en zeggen samenwonen, dat doe je in één huis. Nee, maar dat is toch precies het probleem, dat mensen daarmee sjoemelen... En mensen sjoemelen daar niet bewust mee. Als je bijvoorbeeld nou. een relatie hebt, je hebt een latrelatie... dan woon je in twee verschillende huizen. Maar stel dat er één mantelzorg nodig heeft. Dit soort mensen worden ook gekort. Dat is volkomen onterecht. Nou, dat, als, je, als je aantoont dat het, dat het geval is, word je niet gekort. hoor. U maakt het wel uh, traumatisch. U gebruikt het woord ook dat het zo traumatisch zou zijn voor mensen... om iemand op bezoek te hebben. Maar als je, ja, als je, als je niks te vrezen hebt, je er niks traumatisch aan. Nou, nogmaals, wij zijn niet voor fraude, absoluut. Niet. En als er een gerichte verdachtmaking is, dan vinden wij ook dat uh, de SVB inspecteurs mag zoeken of mag sturen die gaan controleren. Maar we hebben hier ook echt heel veel gevallen gehad. En zeker in 2008, 2009, dat de SVB daar een opdracht van staatssecretaris Abu Talib mee begonnen was. Dat uh, heel veel mensen angstig werden van het feit dat er mensen aan de deur stonden... zonder welke waarom, waarom aankondiging je dan ook, zijn als je niks om de handenpostels te controleren. Maar, maar, maar waarom zou je angstig zijn? Als je niet, dat wil ik toch heel graag weten. Waarom zou je nou bang zijn en waarom zou het nou traumatisch zijn... als je niks te vrezen hebt? Omdat het heel erg onprettig voelt en onveilig voelt als je in een omgeving woont... waar mensen blijkbaar iets hebben gezegd of hebben gemeld aan de SVB... En er is inderdaad helemaal niks aan de hand. En die mensen komen je huis binnenvallen. Want u kunt zeggen, je kunt weigeren. Ja, er dat zijn kan. heel veel gevallen bekend dat mensen niet hebben kunnen weigeren... en dat de SVB-inspecteur al binnenstond en de badkamer al inliep. Nou, wij vinden dat echt ongehoord en onacceptabel. Maar dan zou ik zeggen, dan moet u als ouderenbond dat duidelijker maken aan uw leden. Dat het, het, het, nee, het, het, moet u zijn... moet duidelijk maken, je kunt gewoon weigeren. Zo'n zo zo ambtenaar die, die kan nooit zonder jouw toestemming binnenkomen. Natuurlijk is dat, is dat iets wat wij doen, maar het is een taak van de SVB van de overheid om dit goed duidelijk te maken, om goede criteria te hebben, om de wetgeving daar goed op aan te passen en om gewoon dit soort huisbezoeken aan te kondigen en daar ja. waar gerichte verdachtmaking is, de maar onaangekondigde mag ik nog wat huisbezoeken netjes te doen. Oké, okay, maar mag ik wat anders vragen? D waarom komt u daar ook nu nog mee? Want ik bedoel, die, die, die, een dag voordat de Eerste Kamer het behandelt, komt u nog een keer met een brief. Dat maar dan is, is heeft u huiswerk niet gedaan. Wij, hebben, wij zijn hier al mee bezig vanaf 2007. We hebben hier eindeloze ja, lobbyisten lobby dat weet Overigens ook samen met de Sociale Verzekeringsbank. Want die stonden ook helemaal aan onze kant. Er zijn proefprocessen vanuit onze kant gevoerd. We hebben een lobby gehad op Eerste Kamer en Tweede Kamerleden. En dit is eigenlijk nog voor de wetsbehandeling het sluitstuk. Oké, okay, Elma, het laatste woord. Nee, ik heb ook nog een vraag. Oh. Is De eerste tandenborstel, is dat echt het criterium? Want ik heb bijvoorbeeld twee tandenborstels. Heb je dan sowieso een probleem als je alleen woont? Nee, dat is gewoon <lacht> natuurlijk denken, onzin. Hè? Nee hoor, nee. Nee, dat, is, dat, dat, dat wordt er van gemaakt. Maar, maar iets betere regelgeving, Elma, zou je daarvoor te vinden zijn? Nou ja, natuurlijk moeten we zoeken naar iets wat voor alle partijen duidelijk is. Maar om het traumatisch te noemen, dat je gecontroleerd wordt. Je, hebt, je krijgt een uitkering, dat is fantastisch, daar heb je recht op. Maar daar staan natuurlijk ook plichten tegenover. Namelijk dat je uh, opening van zaken geeft. Dus dat moet, doe, ja, ik, ik snap niet zo goed wat daar moeilijk aan is. Okay. Duidelijk. Hartelijk dank, Liane Den Haan van de Ambo... en Elma Draaier voor het ja. schillen van dit appeltje. Every time I hear you say hello, all I see is yellow... like daisies in the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 My Georgia P Hello India Area. We proberen nog steeds contact te krijgen met Frans Wijsglas. Dat blijven we proberen. En ondertussen hebben we nog even wat muziek voor u. City ja, we hebben nog nooit zo'n behoefte gehad als nu aan Frans Wijsglas. Goedemiddag, meneer Wijsglas. Ja, sorry, daar ga ik nog zitten lachen ook in de kostbare <laughs> tijd. Goedemiddag, het ging mis ja. met de techniek, dat, spijt me. dat geeft niet, ja. we hebben bijna anderhalf uur op u gewacht. En hoe langer je op iemand wacht, hoe leuker het is als hij er dan ook is. <laughs> ja, er, er komt een nieuwe kamervoorzitter. Bent u zenuwachtig? Uh, nee, ik ben niet zenuwachtig eerlijk gezegd, maar ik ben wel heel nieuwsgierig. Ja, er zijn drie kandidaten, hè? mevrouw van Miltenburg, mevrouw Ariep ja. en meneer Schouw. Heeft u een voorkeur voor een van de drie? Nou, ik geloof niet dat ik, dat ik nou midden in, het, in, de, in de procedure... die nu in de Tweede Kamer aan de gang is... ze eh, zijn aan het werk, hoor u Moet, gaan, moet gaan roepen... Eh, nou, anders gaat u zelf niet. Eh, <lacht> moet gaan roepen wie mijn voorkeur is. Maar eh, wat heel belangrijk is, is dat een Kamervoorzitter... juist in een tijd waarin eh, er zoveel nieuwe Kamerleden zijn gekomen... Eh, 50 nieuwe Kamerleden vorige week en twee jaar geleden... ik geloof ook ongeveer 50, mm -hmm. dat er wel een heel ervaren Kamervoorzitter is. En ja, ik, ik heb grote voorkeur voor een Kamervoorzitter... Die, die lang in de Kamer zit. Maar die valt meer een wel eens... af, hè? Want die heeft maar eerder... twee jaar ervaring. Ja, maar die, aan de andere kant heeft hij ook in de Eerste Kamer gezeten. Daar heeft hij, heeft hij zelf een gelijk in als hij dat zegt. Maar hij heeft het minste ervaring in de Tweede Kamer. Dus als ik een objectief criterium toepas, uh, dan, dan valt hij een beetje af. En uh, mevrouw van Miltenburg of mevrouw Riep, wie van die twee heeft de meeste ervaring? weet u dat zo? Ja, in Kamerjaren hebben ze ongeveer dezelfde ervaring. Ze hebben ook allebei Kamercommissies voorgezeten. Dus ik heb, dat is echt waar, ik, u weet van mij dat ik, dat ik echt mijn mening wel durf te geven. Ja, maar ja. Ik, heb, ik heb niet, uh, niet, niet zo'n voorkeur tussen de twee. Ik hoop alleen één ding, dat uh, als ze gaan stemmen uh, zo dadelijk... dat ze echt op een persoon stemmen. Hè? En toen ik begon uh, als Kamervoorzitter in 2002... Uh, was er echt een, een individuele stemming... Ieder Kamerlid, 150 man en vrouw, stemde zoals zij dat vonden. Uh, ik had toen zelfs een, een partijgenoot, Annemarie Jorritzma... als, als, als uh, tegenkandidaat, ja. en zij had mij als tegenkandidaat. Dat heb ik toen gewonnen, was ik heel blij mee natuurlijk. En ik hoop dat het nu ook weer zo gaat, dat men niet gaat zeggen... ja, mevrouw Ariep is van de Partij voor de Arbeid... en mevrouw van Miltenburg is van dit, en hij is van D66. Ja. Ja. Men echt kijkt naar de kwaliteiten die de Kamer nu wil. Ja. En men zegt wel bij mevrouw van Miltenburg... van, ja, de eerste Kamervoorzitter, die is van de de VVD, de premier is hoogstwaarschijnlijk straks weer van de VVD... Uh, dan kan je toch in de Tweede Kamer niet ook een VVD'er hebben. Daar ben ik het, en dat zeg ik echt niet omdat ik VVD'er ben... Uh, daar ben ik het niet mee eens. Mevrouw uh, een van Miltenburg moet net zoveel kans nou. hebben als de andere twee. Ja. Zijn er ook mensen van wie u het jammer vindt... dat ze zich niet kandidaat hebben gesteld? Ja, ik heb in een eerder stadium Jan de Wit van de SP wel eens genoemd. Ik, ik had dat wel een ideale kandidaat gevonden. Maar die wil nog met twee jaar, want die is geloof ik 65 of bijna 67. Die heeft al gezegd, ik ga die vier jaar niet volmaken. Ja, zoiets heb ik ook gehoord. En dat is zijn persoonlijke afweging. Dat moet hij ze afweten. Ja. Daarom vind ik het ook een beetje gek als je je laat kiezen voor vier jaar. Dat je dan zegt dat je maar twee jaar blijft. Maar goed, dat en moet je niet Meestal de SP is hij maar na twee jaar toch over hè, tegenwoordig. <laughs> dat moet de SP maar met hem, met ja. hem bespreken. Maar ik, ik had hem ideaal gevonden. Omdat hij, hij uh, 14 jaar ervaring heeft. Hij heeft parlementaire enquêtecommissies voorgezeten. Hij is, is, is rustig, representatief. En ik zeg niet dat de kandidaten van nu dat niet zijn. Maar u vraagt mijn, ja. mijn ideale ja. kandidaat. Maar ja, die heeft zich niet opgegeven. Snapt u dat ze het willen? Waarom is het leuk? Ja, ik snap heel goed dat ze het willen. Toen ik kamervoorzitter was, toen zei ik tot vervelendst toe... dat het de mooiste baan van, van de wereld, of in ieder geval van Nederland dat was. Dat gelooft niemand. En uh, mijn opvolgster, mevrouw Verbeet, die zei dat ook altijd. Dus nu geloven ze het misschien een beetje meer. Ja, ik vind het een prachtige baan. Omdat het, een, je, je, het is eervol en, en om uh, voorzitter te mogen zijn... van toch het hoogste orgaan in ja. onze parlementaire democratie. Maar het is... Nee. Het is zeker niet saai. Ik je moet behoor... de hele dag luisteren naar eindeloze verhalen... waar je eigenlijk niet zo heel in geïnteresseerd bent. Nou, je moet niet alleen luisteren. Je moet natuurlijk ook leiding geven aan het debat daarover. En je moet ervoor zorgen dat uh, de verschillende kamerleden... van de verschillende fracties aan hun trekken komen. Dat de tijd gelijk verdeeld wordt. Dat de interrupties goed verdeeld worden. Uh, dat de sfeer goed blijft in het debat. Af en toe met een beetje humor. Dat probeerde ik, maar voor kon dat ook heel erg goed. Uh, nee, ik vind het niet saai. En, en juist omdat het iedere keer andere onderwerpen zijn, is het levendig. En uh, ja, het is belangrijk dat een, een, een Kamerdebat goed en vooral objectief en neutraal vanuit de voorzittersstoel verloopt. Dat is natuurlijk een tweede criterium wat heel erg belangrijk is. Dat een Kamervoorzitter echt volslagen neutraal is. Wat is het hoogtepunt in uw loopbaan? Uh, nou... Eigenlijk, ik zag vanochtend in het televisieprogramma... beelden terug van mijn eigen verkiezing. Uh, dat is wel het hoogtepunt oh. van mijn kamervoorzitterschap. <laughs> dan hebben ze daarna gehaald dus. Nee, maar omdat dat wel heel bijzonder was. Omdat dat de eerste keer was dat er een vrije verkiezing was. En daarom hamer ik er zo op dat dat nu weer gebeurt. Ja, en daarna zijn er natuurlijk zoveel momenten geweest. Uh, hoogtepunten, ook wel dieptepunten. Uh, ik vind het moeilijk altijd om er eentje uit te pikken. Nou ja, maar dat neutrale wat u zegt, want dat lijkt me toch ook wel heel raar. Want je bent natuurlijk gekozen voor een bepaalde ja. partij in die kamer. En dan moet mm -hmm. je dat eigenlijk helemaal af om voorzitter te worden. Is dat ja, niet heel dat, ingewikkeld? Dat, dat moet je afleggen. En mijn voorgangster, Jeltje van Nieuwenhoven, heeft wel eens gezegd: als je in die stoel van de kamervoorzitter gaat zitten, voor de eerste keer als kamervoorzitter, die stoel met die hoge leuning midden in de kamer, dan word je vanzelf neutraal. En ik vond dat wel mooi, bijna poëtisch gezegd. Hè? Die stoel die straalt neutraliteit mm. uit mm. en dat gaat op jou over. Zei maar ze moest, tegen u, moest mij. u nooit iets en... onderdrukken of had, had, lukte u dat? Nee, altijd? Het gekke is dat terwijl ik, ik in de. In de twintig jaar daarvoor, ik was heel, ik was heel lang kamerlid, zoals u weet... in de twintig jaar daarvoor ja, was ik toch uitgesproken in mijn meningen... Ja, ja. en ja. kwam ik voor de VVD-fractie op. En toen ik daar eenmaal zat, ieder uh, uh, mens maakt fouten... dus ik heb ongetwijfeld ook fouten gemaakt... in die bijna vijf jaar dat ik voorzitter was. Maar ik durf te zeggen dat ik altijd wel in de stoel neutraal ben geweest. Even hier aan tafel. En dat geldt ook oh. voor mevrouw voor beet, hoor. Ja, mm -hmm. Meneer Wijsvat, we zitten hier met vier mensen in de studio. Ik ben eigenlijk wel ja. benieuwd wat zij belangrijk vinden aan een kamervoorzitter... Um, wie ik zou willen... Nee, wat, wat, wat moet hij of zij hebben? Nou, precies. Je moet een beetje humor hebben, volgens mij. Dat is erg goed voor de sfeer in de Kamer. Dat Daar zijn ze je... niet op geselecteerd allemaal, Nee, hè? natuurlijk niet, maar dat, dat noem ik dan even als criterium. Ja, ja, je, je merkte dat aan de, aan de voorzitter die nu is vertrokken, dat hij dat had. En dat is ontzettend prettig. En je moet inderdaad natuurlijk boven de partijen staan. En je moet een hele lange adem hebben. Ja, lijkt toch wel. Hè? Ja, nee, ik ben het wel met jou eens. Het, het lijkt mij soms bloedstoel en saai. Maar zo ja. Sanne? Uh, ja, ik zat te denken heel moralistisch aan... dat je zorgt dat het een beetje beleefd blijft. Ja, dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Doe eens normaal, man. Ja, dat is dus dat absoluut is niet. niet de goede stijl, vind ik. Nee, want maar, maar, daar, daar is de discussie over geweest, hè? Toen dat gebeurde, had de Kamervoorzitter mm -hmm. moeten ingrijpen. Uh, ja, nou kom ik op het moment dat ik, dat ik kritiek moet geven... op de Kamervoorzitter die net weg is. Maar u vraagt het maar ja. Ik vind dat ze wel iets eerder had moeten ingrijpen op dat moment. En wat ja. doe je, hoe doe je dat dan? Nou, wanneer wilde? Ja, dus zo oké. gaan we niet met elkaar om. In dit huis... Ja, Wordt door, dan bij, door, toch? door de, de woorden te kiezen die bij het moment passen. Maar goed, uh, ja, dat was de is... vraag. Wat zijn de woorden die bij dit moment pasten? Nou, meneer Wilders, ik verzoek u om, om niet op deze manier aan het debat deel te nemen. Nou ja. U had het een keer met Jam Marijnissen geloof ik hè? Even dimmen zei hij tegen ja, u. Ja, ja. Nou ja. Waarbij ik moet zeggen dat het even dimmen van Jammer toch nog een stuk ludieker en, en onschuldiger was dan een aantal dingen die de afgelopen jaren in de Kamer gezegd zijn. Ja, die figuur... niet, alleen, niet alleen onderling, maar ook, ook termen. Uh, ik noem maar wat de kopvolden tax, waar een hele groep uh, Nederlanders en niet-Nederlanders uh, gewoon beledigd werd, gekrenkt. Werd. En uh, ja, ik, ik, ik betreur het zeer dat dat uh, uh, uh, toch, toch, ja. toch veel vaker gebeurt. Dus ik ben het eens met, met, met Sanne wanneer ze dat zegt. Maar ik, ik heb wel eens oude uh, notulen gelezen, van uh, kamerverslagen gelezen... uit de, de tijd rond het debat op de godslastering. Dat was in mm -hmm. uh, de jaren dertig van de vorige eeuw. En daar ging het me toch ook wild aan toe. En dat werd me toch beledigd. En er werd dus ook de mond gesnoerd voortdurend door de voorzitter. Maar wij zien het nu allemaal, dus we denken dat het nu... allemaal heel vreselijk is, maar dat was toen echt precies zo. Je we okay. werd we beledigd en gekrenkt. En... Ja. Fik, nog speciale eisen voor jouw kamervoorzitter? Nou, ik zou wel eens dus willen dat er iets meer debat in de kamer kwam... en dat er echt betogen werden opgebouwd en niet steeds met interrupties en ja. kort en snel. Ik heb wel eens heimwee naar mensen met een gebeeldhoud taal gebruiken... als uh, ja. Van Acht of anderen. En ik vind ja. het soms, de, het niveau van de debatten... en het niveau van het betoog dat wordt afgestoken... van een papiertje voorgelezen, vind ik wel eens jammer. En voor mij zou er best wat meer vuur mogen... zoals in het Engels of het Italiaanse parlement. Vic ja, heeft net uh, een paar weken op een boot gezeten met Dries van Acht. Dus daarom begint hij erover, <lacht> meneer Wijslas. <lacht> <lacht> nou ja, ik ben het wel met hem eens. Alleen natuurlijk, de betoog die de Kamerleden of de minister houden, Ja, dat, dat kan de voorzitter natuurlijk niet erg beïnvloeden. Maar ik ben het wel met Vik met, met eens. Ja, Willemien van Aalst? Ja, wat al gezegd is, ben ik het helemaal mee eens. Maar het lijkt me toch ook dat je ook charismatisch moet zijn... om overwicht ook over de Kamer en ja. de debatterende politici te hebben... Ik, ik vind charismatisch altijd een heel groot woord. Zeker mm -hmm. in dit verband. Maar je moet wel uh, een soort natuurlijk gezag hebben. En dat komt ook. En daarom hamer ik iedere keer zo op dat punt met de ervaring. Uh, ik, ik durf te zeggen, gewoon het feit dat ik er zo lang zat... Uh, dat eigenlijk alle kamerleden, de meeste kamerleden... waren binnengekomen toen ik er al was... gaf mij uh, een soort... dat heeft niks met mijn karakter of persoon te maken... maar met het feit dat ik uh, die lange ervaring had... Mm. gaf mij een soort natuurlijk overwicht. Nou, we gaan het afwachten. Het wordt alleen maar spannend. Half vier is het, toch? Ja, dan begint het. Oké, okay. ja. nou, dan gaan wij uh, naar onze dichter okay. bij de dag. excuses voor alle vertraging uh, u, hier vanuit Rotterdam. U, we gaan u zo meteen nog bedanken, meneer Wijslas. Ja, u mag nog even blijven. We gaan uh, naar onze dichter, Ton Luiten. Ton? Uh, ja, Elsbert, daar uh, zit ik. Wij willen graag ah. jouw gedicht horen. Oké, okay, daar gaat u dan. Het, is het gedicht heet Festival. Het polygoon brengt onbewoonde eilanden in beeld. We zien een longshot van China en Japan door verschillende karakters, zeer verdeeld, waar niet vergeten al toe lijden kan. Smiddags met de kinderen naar Sanne. En heus, ze past ook in het keurslijf van directrice Dreus. Na Meeskees volgt de documentaire De Man met de Honderd Kinderen. Maar wie komt straks nog meer in beeld in Slans Vergaderzaal en in het NOS Journaal? Dat is De Man, of wie weet vrouw, met 150 kinderen. Thuisblijvers kijken altijd buis... en zien hoe de gekozenen nu zelf een keuze doen. Het Jouw en Mijn Festival is weer begonnen... met een nieuw thema in de geschonden blazoen... en met beloftes die nog steeds schulden maken. Dan is er nog een film voor ouderen, maar die komt later. De jacht op de tandenborstel. Binnenkort in dit theater. Dankjewel, je Ton Luiten. We zetten je gedicht op de website. Dit is de dag.nu. En dan kunt u ook gesprekken terugluisteren en reageren. En daarmee zit Dit is de dag erop voor vandaag. Hartelijk dank aan Sanne Wallis de Vries, Willemien van Aalst. Veel succes bij het Nationaal Filmfestival dat morgen verstart gaat. Oudkamervoorzitter Frans is heel fijn dat u er toch was. Ja, ja, sorry voor de vertraging. <laughs> Geeft niks. Elma Draaier, <laughs> dankjewel dat je er was. En Fik Meijer. En zometeen gaat we één door met V Vepereel. Met G. G. Goedemiddag. Hallo Thijs en Elsbeth. Ja, wij hebben te gast Tom Lanois. Hij is schrijver uit België. Jullie kennen hem vast. Ja. En we praten met hem over de politieke machtsstrijd in Zuid-Afrika. En wel eigenlijk precies over Julius Malema. En hij is de grootste politieke bedreiging voor de president. Jacob Zuma. Maar Malema is een hele bijzondere man. Heel controversieel, heel aanspraak. Hij werpt zich op voor de arme, zwarte Zuid-Afrikaan... wil zelfs een nieuwe revolutie uitroepen. Het is een fantastisch spreker. Maar morgen staat hij wel voor de rechter... wegens corruptie, fraude en witwassen. Hmm. En je denkt, waarom praten we daar nou met Tom Laan ja, over? Ja, dat dacht ik wel, ja, eigenlijk, ja. Hij woont er al twintig jaar, deels, part-time, noemt hij het zelf, in Kaapstad. Hij is zeer gepassioneerd over dat land en hij schrijft er ook veel over. Dat allemaal straks. Maar nu eerst het nieuws met Lieselotte Thomassen. Radio 1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 Minister Spies van Binnenlandse Zaken erkent dat er een fout is gemaakt bij de controle van legitimatiebewijzen. Een niet bestaand legitimatiebewijs van een journalist van Nu.nl werd de afgelopen maanden bij enkele overheidsgebouwen geaccepteerd als ideebewijs. In de Tweede Kamer zei Spies dat er een menselijke fout is gemaakt en dat er maatregelen worden genomen. En vorig jaar hebben 13 psychiatrische patiënten hulp gekregen bij het beëindigen van hun leven. En dat is een stuk meer dan voorgaande jaren, blijkt uit het jaarverslag van de regionale toetsingscommissies euthanasie. In 2010 kwamen er twee meldingen binnen van euthanasie bij psychiatrische patiënten in 2009 geen één. Ook het aantal gevallen van euthanasie bij mensen in een vroeg stadium met dementie is gestegen. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1, WPRO, Villa WPRO, Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa WPRO, tot half vijf bij u op Radio 1. De onderhandelaars Rutte en Samson houden hun mond stijf dicht over bezuinigingen, belastingen en economische ons economiepanel Klinkende Munt doet dat zeker niet. En na vier uur kunt u daar volop van genieten en uw voordeel mee doen. En daarvoor praten we over Zuid-Afrika. Over het enfant terrible van het ANC. De immens populaire Julius Malema. Die morgen voor de rechter staat wegens allerlei malversaties. Maar die zomaar eens een serieuze greep naar de macht zou kunnen doen. Schrijver Tom Lanois. Woont en werkt al jaren deels in Kaapstad. Volgt alles op de voet, hij is onze gast. Dat het komende uur in de Villa. En reageert u vooral via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO oliebedrijf Trafigura is wel degelijk schuldig aan de dood van 15 Ivorianen... en de ernstige gezondheidsklachten van nog eens 43.000 burgers. U weet wel, het gaat om het dumpen van dat giftig afval. En eh, dat ze wel degelijk schuldig zijn, dat is de harde conclusie die getrokken wordt... uit het rapport van Amnesty International en Greenpeace. En daarmee lijkt een einde te komen aan de mythe van Trafigura... Dat altijd heeft volgehouden dat het gif dat zij voor een habbekrat dumpt in uw voorkeurst slecht stonk lijkt. Want je weet het maar nooit met dit, dit soort internationale conflicten. We praten erover met internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. Meneer Knoops, even met de deur in huis te vallen. Wat zal dit rapport voor gevolgen hebben? Is hiermee de zaak beklonken? Komt er een zaak en is het dan ook echt afgelopen? Nee, het is hier zeker niet bij afgelopen. Het zou slechts uh, zelfs het begin kunnen zijn. Op de eerste plaats wordt het rapport nu al door Trafigura betwist uh, op grond van het feit dat daar, zoals Trafigura stelt, grote onnauwkeurigheden zou uh, ...zou bevatten en ook een verkeerde voorstelling van zaken zou geven. Dus het rapport wordt zeker niet erkend door Trafigura. En op de tweede plaats uh, is het zo dat juridisch dit een hele complexe kwestie raakt. Namelijk ook niet alleen natuurlijk de aansprakelijkheid van Trafigura zelf... ...maar ook de verantwoordelijkheid van landen. Uh, een van de harde conclusies in dit rapport lijkt te zijn dat Nederland heeft bijgedragen aan schendingen van het recht op gezondheid. Een van de belangrijkste mensenrechten. Uh, en uh, in dat rapport wordt het Nederlandse OM opgeroepen... Uh, om zich harder in te doen spannen... voor het voorkomen van mensenrechten schendingen in het buitenland. Wat was, was ook alweer de Nederlandse betrokkenheid, even in één zin? In één zin is uh, zeg maar dat afval aanvankelijk uh, bestemd geweest voor Nederland. Dat zou hier worden overgepompt. En bij dat overpompen kwam er zo vrij dat toen in overleg met de gemeente Amsterdam... is besloten het afval terug te pompen. Ja. En volgens is een schip gehuurd, de Probo Koala in 2006... ...die heeft dat afval naar Ivorcus gebracht en het is daar gedumpt. Mm -hmm. Dus het verwijt ook in het rapport van uh, Amnesty en Greenpeace... ...is dat Nederland uh, eigenlijk... Uh, te passief is geweest om dit te voorkomen, dus actief zou hebben bijgedragen aan die schending van het recht op gezondheid door niet te voorkomen dat het bedrijf Trafigura in Ivoorkust olie of de, de afval zou dumpen. Um, kijk, het punt is binnen het internationaal recht dat landen als entiteit, dus als eenheid, niet vervolgbaar zijn strafrechtelijk. Een land kan dus niet worden aangeklaagd voor een internationaal tribunaal of mensenrechtenorgaan. Uh, ...dat het strafrechtelijk fouten heeft begaan. Een land kan wel civielrechtelijk uh, op bepaalde zaken worden aangesproken voor schadevergoedingen... ...maar het internationaal recht is nog steeds op dat punt geen consistent geheel. Het is aan de landen zelf om milieuwetgeving te handhaven en de oproep van Greenpeace en Amnesty om het OM te doen bewegen te worden toegerust om dit soort praktijken in het buitenland te onderzoeken stuit op het grote probleem van de zogenaamde juridictie wie heeft rechtsmacht om dit te doen en mag je zomaar in een ander land onderzoek doen. Dus deze jarenlange exercitie van Amnesty en Greenpeace... is gewoon weggegooide tijd geweest? Nou, dat niet. Het legt wel een fundamenteel probleem bloot. Uh, en het, het legt namelijk het probleem bloot... dat je tot nu toe eigenlijk geen, uh, geen uh, gereedschappen hebt om wat te doen. Zo is het. Ja. En het, het, het is wel, denk ik, een heel triest voorbeeld... Uh, om aan te tonen dat het internationaal recht op heel veel punten... hetzelfde geldt voor de vervuiling van de volle zeeën. Daar is internationaal rechtelijk nog steeds is het een lap. Deken, of om niet te zeggen een vergiet. Landen kunnen ongestraft grote hoeveelheden afval dumpen in de wereldzeeën zonder dat men daarvoor behoeft op te draaien. Ook al zijn er internationale zeerechtsverdragen, ook hier zijn internationale verdragen waarin afspraken zijn neergelegd hoe het milieu te beschermen. Maar als puntje per komt, zijn landen daar niet direct op aanspreekbaar. En is het een vrijblijvend systeem waar landen onderuit kunnen komen. En dat legt dit rapport wel bloot. Dus het, het zou een eerste begin kunnen zijn om nu daadwerkelijk een juridisch systeem op te zetten... dat niet zo vrijblijvend is als nu. Maar dat zou wel de discussie ontketenen. Moet je landen niet als zodanig ook vervolgbaar doen zijn? En elk land wat ermee akkoord gaat, die maakt zichzelf kwetsbaar. Ja, maar dat is wel de prijs die je dan moet betalen... voor het feit dat we een betere wereld krijgen. En dat onze planeet niet alleen veiliger, maar ook schoner wordt. Ja. Oké. Okay. Uh, nou, we gaan kijken of... Uh... Men toch nog wat gaat proberen met het uh, rapport. Maar als we ja. u zou horen, dan. Uh... Een lange weg te gaan in elk geval. Ja, kijk, het, het woord is eigenlijk aan de juristen binnen de internationale wereldgemeenschap. Ja. Eigenlijk zou uh, op dit punt uh, de VN moeten zeggen: wij gaan nu een afspraak maken. Landen uh, moeten zich daaraan houden. Zo niet worden er gewoon harde sancties toegepast. Mits het natuurlijk bewezen is, want dat is natuurlijk een vooropgesteld gegeven. Mits bewezen is dat een land gewoon uh, zeg maar. Uh, Willens en wetens, ja. ja. Ze, dat heeft genegeerd. Dat wordt nu wel gesteld dat Nederland bestaande wetgeving heeft genegeerd. Dat staat zo in het rapport van uh, Amnesty Greenpeace. Uh, nou ja, dat, dat zal natuurlijk door Nederland ook eerst uh, moeten worden bekeken of dat klopt. Is dat erkend of wordt dat niet erkend. Het, het grote probleem is natuurlijk dat je altijd in dit soort gevallen mensen hebt die uh, dit soort feiten betwisten. De feiten moeten natuurlijk wel vaststaan voordat je kunt zeggen oké okay, Nederland is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van. Dus Nederland zal moeten uh, meebetalen aan schadevergoeding. En ja, een brug te ver is nog helemaal... of een land als Nederland dan ook strafrechtelijk uh, daarop kan worden aangesproken. Op dit moment kan, kan, kent het internationaal strafrecht dus niet maar, die mogelijkheid. Dat is duidelijk. Geert-Jan Knoops, internationaal strafrechtadvocaat. Hartelijk dank. We hadden over het overdeel zoveel van de Trafigura-affaire. Dank u wel. Pst.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 Twee vrouwen van middelbare leeftijd. Vertrouw je mij niet dan? Nee, absoluut niet. Nee, nee. nee. Je, je kan je doen wat je wil. Oh, ik, vind vind ik, ik was blij om je te zien. Nou, mijn hart klopt zo wat in mijn tenen. Op cursus, seksuele voorlichting. Maar okay, ik bedoel okay, van, uh, oké, okay, okay. ik bedoel van, nee, ik, nee, nee, we gaan het, gewoon met de liefst veilig. Oké, okay, we gaan nee, veilig. We gaan. Wow. Zo. Okay.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 Ouders die werken moeten natuurlijk oppas regelen voor hun kinderen. Je kunt ze naar opa en oma sturen of naar de kinderopvang. Metropolis Radio bekijkt deze week hoe dit elders in de wereld wordt geregeld. Gisteren was Metropolis in Pakistan... waar bleek dat ook moeders die niet werken een kinderopas inhuren. Bijna niemand uit mijn sociale klasse werkt. Vrouwen slapen vooral uit tot een uur of twaalf. Dan gaan ze naar hun lunch, naar partijen, ze gaan shoppen... Ze zien hun vrienden vaker dan hun eigen kinderen... en de opvoeding daarvan laat ze gewoon aan die nanny over. Dan Duitsland. Daar zijn meer dan 7500 zogenaamde elterinitiatieven... die in totaal 200.000 kinderen opvangen. Deze oudercoöperaties zijn ontstaan in de jaren 80... uit onvrede over de slechte en conservatieve kinderopvang. Ook in het plaatsje GOG hebben, hebben de ouders het heft in eigen handen genomen. Also, mijn naam is Angelica Pastors en ik heb seit 1994 hier de leiding. 1994 staat hier in de leiding van de Poeste Bloemen. En uh, wie bent u? René Beuman. ik ben uh, een vader van... Uh, mijn zoontje zit hier en tevens is uh, mijn vriendin hier. Het oh. heet hier een, een ouderinitiatief, wat is het precies? Een Elterninitiatief is um, een verein... Die zichzelf door eltern gegründet had. Het Eltern is in 1984 opgezet door ouders, omdat er eigenlijk helemaal niks was. Er was geen enkele instelling waar je de hele dag je kinderen achter kon maken. Die überhaupt een übermiddagbetrooiing aangeboden hebben. Dit is nou dus voor de kindertjes, dit is een gedeelde groep waar je de kinderen vanaf 3 tot 6 hebben, maar ook een paar kinderen die onder drie jaar zijn. En daarvoor hebben ze dan ook thuis slaapplaatsen. Daar die kunnen ze ook spelen. En ze hebben daar een toren aangebouwd waar de kinderen ook dus in kunnen spelen. Dat is meer voor de kinderen onder drie jaar. Dat is ook een idee van een ouder? Ja, ja. Oh ja. je mag zelf bepalen als ouder of je je kind hier in die, in die groep. Uh... Dat is ook het principe wat we altijd hebben. Oudere kinderen leren ook de jongere kinderen nog wat dingetjes. Uh, zoals ja. hoe je een pen moet vullen, hoe je een beker vult. Ik denk maar leeft hier. Hier is Goch is een kleine stad. Hier in Goch, hier ja, in het dorp omland. is het ook niet. 35.000 inwoners. Goed. Hier zijn de meeste kleuterscholen echt uh, van de kerk. Zeg maar. De kerk is toch wel hier nog, uh, nog steeds in 2012 heel erg sterk vertegenwoordigd in uh, kleuterscholen en scholen. Ja, Waarom zijn kerkelijke inrichtingen? Het geeft eigenlijk kaum staatelijke eindiging. die vindt man in de grote Dat was het conservatieve denken dan dat de vrouw als je kinderen hebt, dan blijft de vrouw thuis en de man gaat werken. De behoefte is er gewoon dat je flexibel je kinderen ergens moet kunnen eh, onderlaten, zeg maar, Dat je ja, de, de werkgevers geven ook geen mogelijkheid meer van hey, of je komt je contract uitdienen, ja, of. Eh, ik moet iemand anders zoeken voor je. Ik kan niet zeggen om 12 uur, ik moet nu even naar huis gaan om uh, eten te maken voor, voor de nee, kleine. Nee. Precies. Wat is het anders hier? Als in een, in een evangelische of staatelijke crash. Also, hier leeft alleen de kindergarten, die leeft daarvan dat eltern hier heel veel mithelpen. Het is eigenlijk een, een coöperatieve gedachte. De ouders die, uh, die bepalen eigenlijk welke pedagogiek hier gevolgd die wordt. En uh, die, die zijn eigenlijk die de bazen. Dus u, u bent eigenlijk uh, de baas. Ja. Nou, niet de baas. Het is dus echt, dus hier uh, mensen die dus wel het voor het zeggen hebben, maar die worden gekozen door de ouders. Dat ja. is alle twee jaar, geloof ik, is dat? Uh, wil je dat niet? Dan kan je nog steeds mee helpen door zoveel uur per jaar opgaves te voldoen, zeg maar, zoals hier die tuin of wat dan ook. Er zijn altijd wat dingen hier te doen, zeg maar. Wat doet u bijvoorbeeld? Ik zorg hier voor de computers. Dat is Eltanabad, dat hij hier zit. Dat is een in Dat hij hier zit, is natuurlijk ook aan participatie. Hier wordt dus zeg maar de luiers gewisseld voor ja. de kleinere kindjes. mini-wc'tje. Oh, dat is het kleinste wc die ik ooit gezien heb. Ja. Ja. Dus daar leren ze ook dus uh, naar de wc te gaan. Oh, Dit is een wc van nou, pakken. 15 centimeter hoog of zo, een groot poppa is. Hè? <laughs> ja, dat is leuk, hè? Ja. ja. ja wie veel kost het eigenlijk? Wanneer ik een kind heb en die wil ik hier um, betreuen lassen. Um. Das ist ein bisschen ein Goch Goch, dat is een beetje unterschiedlich. Man moet eenmaal een bijdrage aan die stad Goch zahlen. Die financiert voor 96% deze. deze, deze financiert. Maar, maar, maar, maar hoeveel bent u kwijt voor je twee kinderen per jaar als ik vragen mag? Ja, ja 190 euro. Dat is vast niets. Ja, ja, maar voor, ja, ja. voor. Van 100 euro per ja. Ja, maar. Relateert aan wat je bruto inkomen. Ja, dan heb je een lijstje, inderdaad, als je heel weinig verdient, dan betaal je niks. Ja. Ja, ja. Als, je, als ik het moet resumeren, is het misschien toch beter om een baby in Duitsland te hebben, omdat je dan zelf de pedagogie kan bepalen en het is goedkoper. Als eltern dat möchten en zich ook zelf met engageren willen. Het is, dat is zo, natuurlijk wel zo dat je wel mee moet doen, want je kan niet alleen maar je kind afgeven en dan moet je ze zelf afgeven, maar. Uitsicureren. En, uitsicureren. en later weer afhalen. Dan is dat goed. Ja. Een verslag van Jan-Marten Deurvorst. En morgen gaat Metropolis Radio naar de Verenigde Staten... voor een gesprek met een manny. U begrijpt, dat is een mannelijke nanny... die in tegenstelling tot zijn vrouwelijke collega's... veel minder huishoudelijk werk hoeft te doen. Michael hoeft in ieder geval niet voor de huishouden te zorgen... want tijdens ons interview wordt er alles gedaan door... Uh, Rutger is de vader van Demas. Hij is een super dad en een uh, cool boss. also. <laughs> <during> dishes. Ja, <laughs> yeah, man. Hij dishes. Dat dus morgen in Metropolis. We only have our voices. We only have our minds. To fight this paparic regime under president Zuma. To fight this metalis regime under president Suma. En dat is Julius Malema en hij geeft hier. Uh, af op de regering van de Zuid-Afrikaanse president uh, Jacob Zuma... barbaric en murderous regime. Uh, deze Malema die, uh, staat morgen wel in Zuid-Afrika... voor de rechter wegens corruptiefraude en witwassen. De 31-jarige Malema is de grootste rivaal... ook nog eens een keer van president Jacob Zuma... in de strijd om het leiderschap van de regeringspartij ANC... en daarmee gelijk voor het presidentschap van Zuid-Afrika. En in december kiest die partij een nieuwe leider... en die Malema die maakt... Ja, die gooit hoge ogen. Um, over Julius Malema, die overigens dit jaar uit de partij werd gegooid, het ANC... <laughs> en de machtsstrijd in Zuid-Afrika, spreken we met schrijver Tom Lanois. Tom Lanois, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent al twintig jaar, zoals u het zelf noemt, part-time in Kaapstad. <laughs> ja. <laughs> ja. Nou, Kaapstad heeft uh, vaak de rest van Zuid-Afrika, ja. Maar ja. vooral want, ja. Ook ja. veel reizen natuurlijk, hè. Even gelijk met de deur in huis vallend met die Julius Malema. Uh, typeert u de man eens? Het beste typeren zou je hem kunnen doen dat het eigenlijk uh, helaas een heel moderne politicus is. Het is een, uh, een, een soort zwarte Berlusconi, maar dan jonger met nog veel meer humor. Of een, uh, nou noem ze maar alle populisten. Uh, ik moet denk ik wel u corrigeren. In de inleiding zei u dat hij meezal dingen naar het leiderschap van het ANC. Hij is daar helemaal uitgegooid. Ja. Uh, dus ik denk niet uh, dat, en zeker niet naar het proces wat eraan komt, maar dat proces wat nu komt, net zoals bij Berlusconi bijvoorbeeld, om ja. het niet over Geert Wilders of ons Vlaams Belang te hebben. Uh, dat lijkt dan alsof de, de, de gesettelde macht natuurlijk probeert via een proces hem monddood te maken. Terwijl de feiten wel kloppen. Ik heb het voorrecht om, om goed bezien te zijn met zijn, zijn biografen. Mm -hmm. Een Ierse journaliste, Fiona Forde. Mm -hmm. Het loont zeer de moeite om, uh, om haar artikelen en het boek. Uh, even op te zoeken. En misschien heeft zij hem nog het best gekarakteriseerd. De titel van het boek is... An Inconvenient Youth. Dus niet truth, ja. hè, zoals <laughs> Al Gorday... maar een, een ongemakkelijke jongeling... omdat hij de leider was van het, het jonge ANC. Ja. En, en... ongemakkelijk vanwege uh, het feit... dat hij uh, dit soort praktijken als witwassen en dergelijke erop nahoudt... of ongemakkelijk voor de partij? Beide. Mm -hmm. Beide natuurlijk. O, niet in het minst omdat zeer heel veel andere mensen van de partij... zich ook verrijkt hebben... Uh, ook nog weinig voeling hebben met, uh, met uh, de arme zwarte... En dat hij toch die, ja, die radicalere, jonge stem altijd uh, vertegenwoordigd heeft. Het was geen toeval dat hij heel goed bevriend was met en gesteund werd door Winnie Mandela. Heel lang. Mm -hmm. uh, dus het is, het is tegelijkertijd een, een koningsdrama in het klein. Want hij heeft natuurlijk bij de vorige verkiezingen binnen de partij... ...Zuma heel erg gesteund. Toen zat hij te, te roepen met zijn troepen van... ...we, we, we want to kill for Zuma. Ja. Dus het is ook een persoonlijke afrekening. Maar net zoals bij heel veel van de populisten all over the world is het uh, kenmerkend dat hij te veel gelijk heeft in zijn kritiek. En dat, omdat hij dat zegt, vergeeft men hem heel veel. En er is heel veel te vergeven. Het is tegelijk een zodanig moderne politicus... dat hij dan ook niet alleen de, de Breitling Watch... want dat zou de titel eerst geweest zijn van de biografie... de Man with the Breitling Watch. Hij draagt uh -huh. altijd hele dure horloges. Terwijl hij echt een, uh, op, opgegroeid is als, als een straatboefje, letterlijk. Dus zijn credibiliteit is groot. Maar ze nemen hem dus zijn rijkdom en, en zijn bling-bling dan niet mm. kwalijk... maar hij wordt gezien als... kijk, dat kan je ja, bereiken. voilà. Net mm -hmm. zoals bij Berlusconi. Ja. Van dat kan je bereiken en hij heeft het dan, op zijn minst durft hij nog zeggen wat er dan gezegd moet worden. Dus het is toch een beetje zoals een rockster. Hij zou ook op een bepaald moment, ik weet niet of dat nu gelukt is, hij zou zijn eigen fashionline beginnen. Ja. <laughs> Terwijl hij er ook niet echt als een fotomodel uitziet, zacht uitgedrukt. Ja. Maar het is wat men vaak ook vergist, uh, niet weet, is het. het is iemand die als hij speecht, je hoort nu een donderpreek van hem en een, een, een gewelddadige oproep, maar hij heeft vaak in zijn speech heel veel humor. Dus het is ook nog een soort stand-up comedian. En ik, Zo. Ja, ja. ik heb een jaar geleden, na gesprekken ook met Fiona... En, en met Ankie Krog, bijvoorbeeld ook een goede ja, dus vriendin dichter. van ons... Ja. hebben we alle, allemaal gezegd van ja, maar die man wordt nu wel uit de partij gegooid... maar daar zijn ze nog niet snel ze vanaf. Niet van nee, precies. Hij, hij werpt zichzelf op als de, ja, als de verdediger van de arme, zwarte Zuid-Afrikaan... Ja. en er moet eigenlijk een nieuwe revolutie komen. En ja. dat slaat aan. Is dat ook tevens zijn bedreiging voor het bestaande regime? Ja, maar ik ga ervan uit dat het ANC eigenlijk een van de laatste relicten is van de apartheid. Mm -hmm. Dus dat die partij zou nu niet op die manier, het is trouwens een kartel met communisten erbij hè, ook nog, en met de grote vakbond COSATO. Dat mm -hmm. niet, niet, is allemaal heel belangrijk in de hele complexe situatie. Apartheid hield dat bij elkaar? Ja, ze hadden een gemeenschappelijke vijand. En nu is uh, wat het bij elkaar houdt, is de macht. Mm -hmm. En ja. dus op lange termijn zal die partij denk ik hoe dan ook verdwijnen. Als, als wat u schreef in een, uh, in een artikel in ons erfdeel, als je echt wil dat, uh, dat uh, Zuid-Afrika een nieuw land is. Dan moet niet alleen de apartheid die inmiddels weg is, maar uiteindelijk ook het de ANC ophouden. Ja, het ANC staan. zal uh, onder een andere vorm en hopelijk. In, in op zijn minst gesplitste vorm, een linker en een rechtervleugel, echte politiek gaan bedrijven. Kijk, je moet Zuid-Afrika bekijken als een land wat toch ter nood aan een burgeroorlog ontsnapt is, dankzij het genie van mensen als uiteraard Mandela, maar ook Desmond Tutu, en heel veel heel andere mensen, en een zwarte bevolking die daar ja op gezegd heeft, ja. die dus een zwart soort humanisme, de Ubuntu heet dat dan, werkelijk letterlijk ook mee bedreven heeft, maar het blijft een land in overgang. Het blijft een land wat een langzame burgeroorlog ondergaat. Maar die hele de slimme wijze mannen, die hebben nu het veld moeten ruimen. We hebben nu mensen als Zuma, als eh, uh, Julius en Malema. Ligt die burgeroorlog nu wel op de loer? Ik, ik denk van niet, maar misschien is dat ook een hoop van mij. Maar dit is een heel veerkrachtig land wat al zoveel rampen en zoveel uh, grote calamiteiten heeft uh, overstegen. Maar natuurlijk... Er zijn heel veel fouten gemaakt. Mm. Uh, het is niet alleen Zuma, hè. het is tegelijkertijd een land in, in Afrika. Ik ken er geen waar een betere pers bestaat. Het is een, een democratische traditie. Misschien is er nog het grootste geschenk van uh, Nelson Mandela. Intussen zijn ze aan de vierde president toe. Mm -hmm. Ze hebben Motlante gehad, die waarschijnlijk de opvolger wordt van Zuma. Ze hebben intussen, natuurlijk ook, uh, enfin, ze, ze hebben intussen al vier presidenten gehad. Dus er is wel een traditie groeiende... Maar um, om nou te zeggen van de, de, de burgeroorlog staat voor de deur, dat zou ik niet zeggen. Maar die, die, ja, die, die slachting bij die mijn is. Uh, ja. ja, dat was. Dus de mijn dat is de, de ja. ja, Dus vroeger kon je zeggen, was het uh, de, de spanningen in Zuid-Afrika hadden te maken met rassen en klassen. Ja. En nu natuurlijk de apartheid loopt te veel door. Uh, economisch gesproken. Mm -hmm. 85 tot 90 procent van de rijken, En ik ben er dan één van, als ik dat ben. Hè. Ja. Maar die, ja, dat zijn nog altijd blanken. Dus er is te weinig veranderd voor de maar grote massa. Maar juist op dat gevoel speelt uh, Julius maar handig in. Uiteraard. Is het denkbaar? Hij is dus uit het Aanzee gegooid. Hè? Dus daar ja. zal hij uh, uh, het niet kunnen halen. Maar is het denkbaar dat hij zo populair is... dat hij gewoon inderdaad een nieuwe flank... Uh, of misschien zelfs echt een hele nieuwe partij begint... en daadwerkelijk een greep naar de macht zou kunnen ja, doen? Maar het, het het merkwaardige is dat dat nog altijd niet gebeurd is. Mm -hmm. Het merkwaardige is, en dat is iets wat mij bevreemdt, ja, wat, wat, mij bevreemd, wat het volgens mij nog ook altijd te maken heeft met die grote renommee en de dankbaarheid tegenover het ANC. En zeker. Zeker tegenover Nelson Mandela. Zolang hij leeft. Ik denk het wel. Ik merk met veel zwarte met wie, met wie ik praat. Uh, dat is ook niet altijd, moeilijk, uh, niet altijd makkelijk bedoel ik. Uh, mm -hmm. Omdat economisch natuurlijk nog altijd die, dat een heel versplinterde samenleving is. Mm. Dat is het steeds minder. Maar er is nog heel veel goed te maken. Maar je, je voelt dan toch dat men de, de, de grote wijze oude man die Mandela is niet... niet wil kwetsen door nu al het ANC op te heffen... Ja. door voor iemand anders nee. te stemmen. Maar het is toch ook niet ondenkbaar... dat hij maar alleen maar het ANC gewoon overneemt, president wordt... en zit dat is dan ondenkbaar. in zijn karakter... Nee, dat, dat, dat is hij ondenkbaar. Zegt, on Sorry? Dat is ondenkbaar. Dat is ondenkbaar. Ja. Dat okay. is ondenkbaar omdat je er dan vanuit zou gaan... dat het ANC alleen is samengesteld uit... die zwarte, boze mensen die hem volgen. Mm -hmm. Maar ook, het is dus net zoals bij Abu Dhajjah vroeger of zo... dat is niet één groot monolithisch blok. Nee. Je hebt de colors, je hebt dan de zwarte... Nou, dat is het etnisch verdeeld. Uh, het is dan uh, de Kosas of, of de Zulus. Of, het is een zo ongelooflijk gecomplexeerd ja. land. Maar dat ik dat wel weet, hij kan niet... Dus er zijn heel veel, ook heel fatsoenlijke mensen nog altijd in het ANC... die niet corrupt zijn, die lijden onder wat er met een partij gebeurt. Mm -hmm. Het is ondenkbaar, of fijn, volgens mij, maar dat hij zomaar het ANC uh, overneemt... Nee. Maar als hij geroep. met een eigen beweging komt en hij zou president worden... Is het, is, het, is het denkbaar, gezien zijn karakter, gezien hoe u hem kent... dat hij zich ontwikkelt tot een soort Mugabe in uh, Dat is altijd het vijandbeeld. Uh, God, ja... Ik denk als, als Zuid-Afrika talenten had om, om Zimbabwe te worden... dan was het al lang gebeurd. Uh, daar is het land te complex, te groot, te veerkrachtig... de economie te krachtig voor. Mm -hmm. Het is wel iemand die... Uh nou, het hele politieke spectrum, het is toch altijd de facto nog altijd een beetje een eenpartijstaat. Alleen in, in de K-provincie heb je de DJ. Uh, geweldig interessante madame die dat leidt. Uh, maar goed, die eenpartijstaat, uh, ja. en dat zal het. Uh, we zillen. moeten afsluiten in elk geval. Ja, blijven. Sorry, zolang zo Nelson Mandela. We... Zeker, ja. we kunnen daar nog uren over doorpraten. Waarom niet dat het wereldnieuws keer. er nu ook ja. weer aankomt? We doen dat een andere keer. Tom Lanois, heel hartelijk bedankt vanuit België. Okay. Over Zuid-Afrika en over Julius Malema. Die uh, uh, uh, het enfant terrible van de ANC morgen voor de rest.